een normale toeter. Nu met tourvoordeel tot wel 1750 euro. Ga dus snel naar skoda.nl of direct naar de dealer. Ecoutez l'étape du soir de 10 à 11h, c'est sur Radio 1. Spot. Nieuws en achtergronden op Radio 1 in de avondetappe. Dit is Jeroen Stomphorst. Zoals verwacht eindigde de laatste etappe in Parijs... in een massasprint op de Champs-Élysées. daar komt Kevin Is nog aan. Met Boasson in het wiel. Dan zien we Osta ook nog bij zitten. Is het Boasson die er komt? Het is niemand die er komt. Kevin Is wint de etappe voor Boasson. Grijpel of Ferro als derde. Maar wat een mooie overwinning van die Mark Cavendish in deze etappe. En dat was nummer 5. En daarmee bleef de groene trui om de schouders van Mark Cavendish. It is okay. I'm so so happy. Like so the guys. Incredible. And it's a great way to finish the tour. Canel Evans neemt de gele trui mee down under. En is de eerste Australiër die dat doet. Het is een long, long, long process. So it'll probably take a, be a, be a long uh, realization of what, what exactly has happened. But um... Ah, man, it's um, been an amazing and very very uh, just been a real pleasure this whole three weeks just to do just, just about every aspect of it. De bolletjestrui is gewonnen door Samuel Sanchez, de kopman van Euskartel. en Pierre Roland wint het jongerenklassement. Goedenavond. Welkom bij de laatste avondetappe vanuit restaurant De Kastanjehof in Lagevuurse. Hier sluiten wij onze Tour de France af na een heerlijk diner. Nu het uh, toetje, het tweede toetje, want we hebben natuurlijk een toetje gehad hier. Het tweede toetje nuttigen we met onze twee analytici van de afgelopen drie weken... Henk Lubberding en Aard Vierhouten. Heren, welkom. Fijn dat jullie nog een, nog een uurtje willen praten over de Tour. Kedel um, Evans, laten we daar maar meteen mee beginnen. Hij uh, wint uh, de laatste Gera Hij trekt de laatste Gera aan vandaag op de Champs-Élysées. Kunnen jullie daarmee leven? Maar? Ja, zeker. Henk? Ik ook hoor. Prima. Ja, ja, Henk heb natuurlijk iedere avond gesproken, Aart. En die heeft het al, al dagenlang over Cadel Evans. Want, ja, zeker. Want hij, hij zei, die zit het beste in zijn vel. Ja, maar was vooral, vooral heel erg gefocust op, op dag bij dag. En niet verder kijken dan uh, over drie dagen. En ik had als favoriet uh, Andy Sleck, Ja. En die dan toch uh, trekjes vertoond van uh, gemakzucht trekjes van... Gemakzucht. Ja, dat kwam bij mij de laatste twee dagen over. Het gevoel wat hij gaf bovenop alpen West dat hij eigenlijk al wist dat hij die tijdrit ging verliezen. Dat was wel heel erg duidelijk in zijn hele lichaamstalen op de tijdritfiets. Dat je Cadel elk bultje uit zijn zadel ziet gaan, voluit ziet geven. bleef hij in zijn zadel zitten, aan zijn stuur een beetje trekken. en Daar zat toch niet de spirit in. Ik weet niet hoe wat Henk ervan vond. Ja, maar ik vind het wel grappig, want we hebben het over Kadeel Evans en jij zegt eigenlijk dat Slack zeg maar, het, het, het heeft verloren. Of heeft Evans het gewonnen? Nou, ik vind dat gewoon Evans vanaf dag één eigenlijk uh, ja, tonen wat, wat hij voor was. En vooral mentaal gezien, ja, ik vind dat hij zo veranderd is ten opzichte van alle andere jaren. En nu roept iedereen het naar de Tour, maar ik heb het inderdaad in het begin van de Tour al gezegd. Van, uh, dit wordt een hele taai. Het is altijd een taai geweest, maar mentaal is hij zo gesterkt. Hij is zo ontspannen. Ja, en de slekkies, ja, die, die waren voor mijn gevoel met één doel bezig. En dat was uh, met z'n tweeën op podium komen. Maar uh, ik denk dat ze het in die Pyreneeën hebben laten liggen. Iedereen roept over de Alpen, maar ik zeg, we hebben eerst de Pyreneeën gehad. En daar durven ze, ze eigenlijk niet aan te vallen, omdat ze bang waren dat een van de broertjes moest lossen. Ja. En de andere dag was het andere broertje. Ja, zo ga je geen Tour winnen. En dat is misschien wat Aard ook bedoelt. Dat is dat, dat stukje, uh, ja, uh, wel vertrouwen hebben in hetgeen... Uh, en niet moeten denken van, ja, jongens, uh, de Tour wordt pas beslist... in de laatste drie dagen van de Tour. En de Alpen, die komen nog. Nee, een Tour is drie weken. En er horen afdalingen bij en er hoort alles bij. En dat is niet alleen maar uh, bergoprijden. En ja, die gedachten, die hebben ze nog steeds. En dat is dat, de makkelijke kant wat in die jongens zit... En ontwikkelen dus ook niet in... Een beetje nonchalance. Hun... Ja, ze ontwikkelen ze eigenlijk ja. niet in hun zwakheden. En ze hebben genoeg zwakke punten. Dat zijn afdalingen, dat zijn uh, <coughs> zeker de tijdritten... Ja, en ze laten daar nog steeds eigenlijk, eigenlijk alles liggen. En dit was hun kans geweest. Want ik, ik vraag maar voor volgend jaar... Uh, weer een tour is met, uh, met maar 40 kilometer tijdrit. Dat is nog maar de vraag. Ja, maar, maar we kunnen dus constateren dat, dat Evans gewoon het meest gelijkmatig was. Dat, dat, dat de slekjes het hebben laten liggen. Kon te doorkomen, er ook nog op. Maar is de sleutel ook niet dat dat... Dat Evans geen pech heeft gehad, niet gevallen, nou, geen materiaalpech, heeft, ja, heeft een keer een... op het einde. Ja, hij heeft ook wel zijn, zijn, zijn strubbelingen gehad. Hè? Dat hij de, de ploeg echt nodig had om, om wat recht te zetten, ook in het begin, voor de Pyreneeën. Maar wat je ziet bij Evans is ook echt eh, pakken wat je pakken kan. En ik denk dat dat, dat dat heel erg sterk is. Hij wint ook een rit, niet, ja. hij wint niet zomaar... Ja, dus je rit. zou vergeten, de vrijheid Vrijheid, de Muur de Bretagne. Het was ja. al een hele lastige finale. Hè? En de, iedereen probeerde daar, en daar verloor Andy lekker al acht tellen, hè? samen met Geesink, gewoon... Om niet mee, hij kon gewoon niet mee. En, en Evans wint die rit. Hè. Die, die klopt iedereen op de meet. En dan, dan denk ik, ja, dat was wel ja, de zesde rit. Vierde rit. Ja. Vierde rit van de Tour. De... Toen was hij al, ja. al heel erg goed. En toen ja. begon ik me al zorgen te maken over aan die slack. Ja. Maar die, van, die slackjes, uh, hè, met name dat Andy. Dat we gezien als de grote kanshebber van de twee. Zou het anders zijn afgelopen als ze bij Ries nog hadden gereden? Ach, dat weet je niet. Er zal een uh, terdege reden zijn geweest... dat, die, uh, dat daar meer dan de helft van de, van de renners zijn weggegaan. Dus dat daar, daar, daar, daar ja, was maar ook niet meer de klik dus. in die oude constructie, zeg maar. Nou, nah, ze hebben er genoeg in geleerd. Dus uh, wat dat betreft weten ze wel hoe het hoort. Uh, renners voorop sturen. Waar Ries ooit eens een keer uh, mee begonnen is... dat is al tig jaren geleden. Mm -hmm. Ja, dat doen al zoveel ploegen en dat doen hu hun nu ook. Alleen, ja, misschien dat misschien ook om die altijd. nonchalance eruit te halen. Nou, dat is, dat is Ries ook niet in het laatste jaar... dat ze bij, bij Ries reden, is, is hem dat ook niet gelukt. Oh ja. En dat is misschien ook een stukje strijd geweest tussen die mannen. Er, is wat afge, uh, ja, dus, er heeft zich wat voorgedaan... dat die jongen een keer laat in het hotel is geweest... en da, daardoor is de bom gebarst. Nou, da, daardoor is niet de bom gebarst. De bom was al een beetje gebarst. Hè? Ja, dat is een optelsom Dat Daar is allemaal optelsom ja. van. Ja. En, en ja, het, de, de klik is even niet meer... en dan, ja, dan, dan, dan, is, het, dan is het over. Maar... Kan Andy Slag nog wel een keertje de Tour winnen? Ja, het wordt, het wordt van natuurlijk, dit is de derde, tweede plaats. En dat zijn toch al dat zijn drie kansen weggegooid. Hè? Zo, zo vaak krijg je niet de kans om op dit podia mee te spelen. Als je alleen al kijkt naar de favorieten die dit jaar ge, door een valpartij zijn uitgeschakeld. Dan spreek ik over Wiggins van de Broek. Ja. Dat kan je ook overkomen. Dan is er weer een jaar voorbij. En dan, dan begint het toch stilletjes aan wel krap te worden. Omdat... Er staan ook andere jongens op die groeien. Robert Gezink gaat ook nog groeien. Van den Broek die gaat groeien. Dus de, de concurrentie maar kunnen wordt nog groter. Groeien, zij kunnen ook nog groeien, toch? Maar je wil ja, maar wat de, de, denk je de, de de van door? Dat hij te, tevreden is met een derde plaats? Ik, die heb ik nog And op de de sorry, staan. Derde. We dachten dat hij hey. nog derde misschien ging worden. Maar hij wordt vijfde. En daar is hij helemaal niet blij mee. Nee, maar hij heeft toch uh, heel veel respect gewonnen, denk ik, van het wielerpubliek. Ja, maar dat had hij bij mij toch al. Voor mij was het... Uh, ja, maar misschien bij jou, maar van het grote publiek. Ja, dit, ja. ja hoe hij zich heeft getoond. Nou, ja, hoe hij zich heeft gemanifesteerd. Ja. Ja, goed die tegen minuut. je verlies kunnen en, ja. en, en ja. Niet, niet eromheen draaien. Van, uh, hij zegt: De Giro is voor mij toch wel zwaar geweest. Uh, knieprobleem gehad. En voor de rest scheurt hij niet meer. En uh, hij, wordt, hij wordt gewoon uh, ja, echt geklopt, en hij wordt er afgereden. Maar ik vind het aan hoe hij dan weer opstaat. En ja, daar houden de mensen van. Ja, en ik ook. Dit was mooi wielrenner, hart. Dat hem op om kunnen zetten. Ja. En uh, een dag later weer uh, vanuit vertrek toch laten zien van, dat, je, dat je van het fietsen houdt. En dat je hier niet voor uh, Jan met de korte achternaam in die Tour bent gekomen. En ja, dat, vind, dat, vind, dat vinden mensen geweldig. En als hij gewoon weer zich fatsoenlijk prepareert zonder Giro te rijden... dan doet hij volgend jaar gewoon mee. Ja, uiteraard. Ja, hij heeft laten zien dat hij, dat hij doelen kan maken van rondes. En eh, ik denk ook een mooi voorbeeld is voor, voor menig wielrenner. Dat of je nou bovenaan staat of tegenslag hebt of het zit allemaal even niet mee. Iedere dag stond hij de pesterwoord. Iedere dag was hij netjes. Iedere dag was hij ook kritisch op zichzelf en ook op zijn omgeving. Maar hij zei ook als hij er zin in had. En ik denk dat dat een onderdeel is van de combinatie van een groot, groot wielrenner zijn. Hè, zoals ze het noemen, een kampioen. Ik, die uitstraling heeft hij wel. en hè, Zijn grootste overwinning is dan toch, denk ik... dat in één ploeg zitten met Armstrong en dat mm -hmm. overleven. Ja. Met alle strijd die hij in zo'n ploeg heeft ge gespeeld bij Astana. Ik denk ik, ja, als je daaruit komt, dat, dat is wel heel erg knap. En dat denk ja. ik dat hij dit jaar ook wel zo getoond heeft. Hè? Ja. En de slekkies, ja, dat is natuurlijk een, een beetje een ander verhaal. Die hebben natuurlijk, uh, ja, ik begon net over die Pyreneeën. Maar dat, dat, dat was al uh, ja, je niet durven tonen. Hè? Bang zijn dat, dat je het zelf eigenlijk niet... Er is dus nog zoveel twijfel in die gasten. Ja, maar dat, dat, dat ze eigenlijk dat, dat, bang zijn van... ja, Als ik natuurlijk... nu laat zien dat ik niet goed ben... Dan wordt het nog een zware tour voor ons. Ja, maar dat kan natuurlijk ook zo zijn, toch? Als dat zelfs is het, dat denken, maar oh, dat ik is toch zeker goed, geweest. Ja, dan, ze waren, ja. en, en die is het hele jaar eigenlijk niet goed geweest. Alleen op Luikbas en Akeluikna. Like, ja. En voor de rest is hij nooit aan zijn niveau gekomen. En dat heeft bij die jongen ook tussendoor gewerkt. Mm -hmm. En dan is ja. maar de vraag van... Uh, ja, gaat het nu in de eerste week van de Tour goed, dat hebben ze niet aangedurfd. Ja, en, ja, en dat, dat is precies waar Conte daar nou net tegenovergesteld doet. In alle opzichten. Dus die slekkies die beginnen een beetje te piepen. Wanneer ze dus in een afdaling waar het regent gelost worden... Nee, ze werden niet in de afdaling gelost, ze werden bergop al gelost. En dat in de afdaling Evans nou bij ze wegrijdt. Ja, dat is de kwaliteit van Evans. Maar daar heb je nou net het verschil. Het vernein en ja, die... die die is zo met zijn vak bezig, maar dat is niet van de laatste twee jaar. Hè? Die jongen die leeft er al jaren voor en die weet wel hoe vaak dat deksel op de neus gaat. Maar die heeft er ook iets mee gedaan en heeft er heel veel van geleerd. En de Slekkies, die hebben gigantisch veel, uh, ja zeg maar, uh, goed wil uh, gekweekt bij de mensen. Want ze hadden allemaal leuke teksten en goede teksten. Mm -hmm. Maar als je daarna een etappe, dus dit soort verhalen uh, meldt van... ja maar dit hoort niet in de Tour de Frans en dat is levensgevaarlijk en hoe kunnen ze dat nou doen... Ja, maar dan, uh, dan ben je snel aan de beurt. Maar ja. dan rekenen ze ook met die jongens af. Geert Wilders zou zeggen een beetje een huilie-huilie verhaal. Ja, en Dat <laughs> is precies ja. tegenovergestelde. Ja. Ja. Die kan tegen zijn verlies, hij toont dat. En hij komt met, met zijn benen weer terug. En ja, dat willen wij als, als supporters, willen, willen wij dat zien. Dan Thomas Verkler, reed bijna twee weken in het geel. Uh, kon zelfs met de beste mee omhoog. Uh, heeft zijn optreden jullie uh, verrast, Hard. Ja, dat heeft me zeker verrast. Uh, absoluut. Zeker de rit ook naar de Galabier. Dat was voor mij op voorhand gewoon uh, dat ik zei van... nou, dat gaat hem niet lukken. En dan, dan zie je hem er toch aanhangen En dan zie je hem vechten. En dan zie je hem in het wiel blijven zitten. Een um, beetje voordeel van de wind. Dat je toch echt wel het voordeel had van in het wiel zitten. En Evans die het dan alleen, alleen moet opknappen... Maar uh, ik geef het je te doen. Uh, iedereen wou daar wel zitten waar hij zat. En hij kon het. En, en een heleboel anderen niet. Dus ja. wat dat betreft uh, is hij wel enorm gegroeid. En door, door dit soort uitersten op te zoeken. Gaat hij ook volgend jaar weer als renner echt voor de dag komen. En dan misschien niet alleen in de Tour. Maar hij rijdt op meerdere vlakken. Hij rijdt in het voorseizoen. rijdt in een aantal klassiekers. Goed. Hij heeft in het voorjaar, in februari, houtvaren. Uh, hij wint ze gewoon allemaal. Hij gegroeid. Hij ja, wint die klassiekers gewoon. Maar en... jullie waren allebei over eens... De Tour kon er niet nee, winnen. Nee, nee, dat is nee, gewoon het trapje te zeggen. Nou, dat klopt ook. Uh, gisteren was een mooie uh, tweet van David Miller. Die was, uh, had feukler gezien in de auto. Totaal uitgewoond, huilend. Dat is dan ook wat de Tour met je doet? Nou, ik denk dat het wel... Uh, hij heeft wel uh, de stoutste dromen gehad toen hij die trui... zeg maar dat eigenlijk Aubrey de West nog aan had. Had hij natuurlijk wel de stoutste dromen van... gaat dit nou toch nog lukken? Mag ja. Ook, ja. En dan is dat uh, toch wel een teleurstelling. En het had dus uh, heel anders kunnen lopen. Als Contador dus niet de knuppel in het hondenrok gooit... dan had ik nog willen zien... Ja. als die slekkies echt zo lang durven wachten... wat ze al jaren gedaan hebben... of ze dan veel kleider echt af hadden gekregen. Verre genoeg, hè? Dan had, dan, dan, dan had, kijk, dus we moeten niet te veel van... ja, maar Contador heeft gedemareerd en Andy had niet mee moeten gaan. Daar heeft hij de tour verloren. En dan zeg ik, als Andy niet mee was gegaan... Weten wij dan hoe het aan gelopen was? Wie had dan uh, achter Conte gaan rijden? Had Conte dan nog een paar uh, maatschappen gevonden? Zeker had hij die gevonden. Sanchez rijden nu in de afdaling ook naartoe. Ja. Dus waarom zou hij dat dan niet gedaan hebben? Sans en wie gaat hem volgen? En wat van je? taferelen krijg je dan? Dus, dat is een koe in ze kom kijken. En dan denk ik, dat moeten we niet doen. Uh, ik heb man tegen man zien strijden. En dat heb ik in geen enkele tour gezien. En dat heeft ermee te maken dat de meeste kopmannen... eigenlijk geen goede knecht hadden. En Claire had een ploeg met geweldige knechten. Um, veel kopmannen vielen uit. Uh, we hadden het net ja. al even over. Jurgen van den Broek, Bruikovits, Chris Horner, Tom Bonen, Alexander Vinokourov, Bradley Wings. Allemaal, allemaal grote namen. Kleuren, nog. Uh, als zij er niet waren uitgevallen, hadden we dan een totaal andere toegezien? Art? Nou, ja, dan was het toch Evans geweest die het niet alles alleen had hoeven te doen. En wat misschien wat meer, meer uh, meewerking gehad. En daardoor was misschien de Tour wel andersom geweest. Hè? Dat Evans al in het geel had gestaan voordat de tijdrit was. Ja. Of dat Wiggins uh, ineens rare dingen gaat doen. En met, en die heeft ook een tijdrit in zijn benen waar iedereen het liefst niet tegen rijdt. Zoals Tony Martin uh, iets laat zien. Dat is eigenlijk voor mij de enige kopman teleurstelling deze Tour. Uh, dat ik echt wel had gedacht dat hij beter zou zijn. Maar die... die Martin. Die, ja, die moest toch maar zo hij heeft veel... goed gereden zijn, Henk, gisteravond. Ja, hij heeft ook goed gereden, maar hij heeft toch te veel werk... voor die sprinter moeten uithalen, voor Kevin Dish. Ja, maar en... eens, Henk? Ja, ja nee, ik ben het er wel mee eens, dat, maar uh, het merendeel van de, van de mensen roepen dat... dat Tony Martin had dus allemaal dat hij uh, in de gedachte had... om bij de eerste tien te rijden... Ik betwijfel dat nog. Het enige mogelijkheid is dat we hem dat gaan vragen. Maar ik denk dat het bij HTC maar één opdracht was. En dat was zoveel ja. mogelijk overwinningen boeken. En of, uh, of, of Tony Martin dat nou doet uh, in een tijdrit. Of hij doet dat in een gewone etappe zoals uh, Boris Zonhagen. Want zo'n type is het. Dan denk ik. Maar bij de eerste tien rijden... En dan nog zoveel etappes winnen. Dan heb je je mannen nodig. En, en ik denk dat dat de belangrijkste opdracht was. En zo heb ik ze ook zien koersen. Ja. En Tony Martin is nog. Niet rijp voor om, uh, om voor een Tour de France in, bij de eerste vijftig te gaan rijden. Dus wat, wat, wat levert er dan op om achtste of ja. neerde of tiende te worden? Hij weet maar voor zichzelf wat hij kan. En dag gaat het eigenlijk om. Hij reed uh, voor uh, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn kopman in de sprint. Zou je kunnen zeggen? Mark Cavendish, Er komen we uit bij de groene trui. Uh, want dat was natuurlijk een strijd tussen Cavendish, uh, José Rojas en uh, Philippe Schilbert. Cavendish de terechte winnaar, toch? Ja, ja. On, onbeslist. Uh... Heel erg duidelijk, gewoon als je al de tussensprint in het begin helemaal niet meegedaan... op een gegeven moment dacht hij van, wow, dat gaat toch wel hard met die punten... ik moet toch wel een beetje mee gaan doen. En toen is hij er ook mee gaan ja. bemoeien. En dat, dat is ook nodig geweest, maar ja, met, met, met, met vijf, vijf ritten winnen, ik bedoel... Het is, is ongelooflijk, he? Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Um, dat nieuwe reglement, een supersprint, ergens tijdens de koers... Ja, en een andere, waar, waar flink wat punten te zien zijn. Ik vond ja. dat jullie goedkeuring wegdragen. Ja, ik, vond, ik, ik vind het een, hele, een hele, hele goede insteek geweest. Net als de bolletjes trouwens. Ik vind dat geweldig. Komen dan punten. de beste sprinters boven draaien? De beste sprinters, de beste klimmers komen boven. We hebben niet meer van die uh, Chavanel-types. Want Chavanel had er dit jaar ook weer op zitten azen. Ik had hem ook weer in mijn pronostiek gezet. Ik denk, dat ga ook naar punten mee scoren. Ja, dat ik ook. En je ziet, <laughs> ziet dat hij wil. Alleen als de benen even niet willen. Maar hij komt dan op het laatst van de Tour toch weer. Met dat soort mannen... Die kregen vroeger zo vaak die bolletjestrui. Ja. En nu zie je toch weer... Uh, de, de mannen van het klassement, die kunnen eigenlijk de meeste punten pakken. Mits ze de, de koers hard maken. Dan komen ze toch op die goals uh, als een van de eerste ja. boven. En Sanchez wint om deze reden ook nog uh, de bolletjestrui. Ja, ik vind dat geweldige mooie winnaars. Die horen ook een bolletjestrui te dragen. Hoewel Sanchez ja, hij heeft natuurlijk wel, wel, wel een aantal keren kleur gegeven aan, de, aan, de, aan deze ronde. Maar hij staat dan bij mij niet in mijn hoofd van dit is de beste klimmer. Nee, maar uh, we moeten geen Chavanelle hebben. Daar bedoel ik er maar meer ja, te zeggen. Ik snap het. Um, nog even terugkomen op die, op, die, op die groene trui. Want Thor Hushoft was het geen... Voor hem was het bijvoorbeeld geen doel. Is dat jammer dat, dat hij zich niet heeft gemengd? Want had hij veel concurrentie, Cavendish? Nee, niet, niet, niet, echt, niet, niet op snelheid. Ferrari viel een klein beetje tegen. Wint wel één rit ja. gelijk in het begin. En valt daarna gewoon helemaal... Ja, is gewoon niet meer aanwezig. Patakkie... Pettaki doet niet mee. Nee, uh, niet meer, is klaar, maar de echte topsnelheid, het enige die, die in de buurt komt van Kevin... is Grijpel die tegenvalt in het begin met Farrar. En dan is het eigenlijk de zaak een beetje gelopen. Rogas die, die tegenspartelt samen met Gilbert... omdat er echt lastige aankomsten in zaten... waarom de echte snelle jongens niet mee konden. Pakken daar een hoop punten komen Ook in het klassement, maar die zijn absoluut geen bedreiging van Pivendus. Dus hij had wat dat betreft wel een soort van. Hij moest wel binnen, maar als hij gewoon de berg over was gekomen, dan nou, wat dus is gebeurd. Ja. Nou ja, in principe twee keer buiten tijd. Ja, maar en dat waren meer natuurlijk. Ja, natuurlijk een groep van man of 60. Ja, het is nu vaak... onderdeel van, van het fietsen. Ik bedoel, het is mij ook overkomen hoor, dat we met 60 man buiten de tijd waren... en dat je binnen mag blijven. 20 regeling. ja. Ja, ik ben ook in mijn eentje buiten de tijd geweest, maar toen was het over. <laughs> <laughs> het is u ontzettend vaak gevraagd, Henk heb ik in ieder geval vaak gevraagd... Uh, hoe goed is die Kevin nou? Het is natuurlijk moeilijk te zeggen van... is hij de beste sprinter uit de wielergeschiedenis, maar... zet hem eens ergens neer, uh, karakteriseer hem eens. Nou, Mark op, de, op, op dit moment is hij zeker de beste, ook zonder treintje. Ik zeg zegt ja. niet dat hij vijf ritten hij gewonnen, maar hij had... Uh, ja. Ja, dat kun je niet zeggen, maar het was zeker twee, drie ritten had hij ook gewonnen. Want hij kan positie kiezen, hij kan eigenlijk alles. Alleen, dan kun je wel eens een keer ingesloten raken. En dat heb je niet altijd voor het zeggen. Want dan is het moment van aangaan, dan weten die gasten als geen ander. Ja, maar dan weet je, je concurrent weet dat ook. En als je je een keer in pak willen doen, ja, dan zit je in pak. En dan kan Kevin dus wel, maar dan zit je erin. En nu met het voordeel met zo'n treintje, wat ik al zei, Tony Martin, die zo'n gigantisch tempo kan rijden. En dan hoeven de twee snelle mannen... die hoeven eigenlijk dat tempo maar alleen strak te houden... en nog een beetje opvoeren als nodig is. En dan gaat uh, Rencho nog eens even de sprint voor een man. Ja, wie, da dan zitten ze allemaal al op apengapen. En, en, en het probleem is, die andere sprinters... die moeten al eens een keer iets rechtzetten. Die hebben niet meer een man die nog even, hem nog even ergens neerzet. Dat hij weer in, het, in de slipstream zit. Nee, die moet dus alleen één een een of twee man voorbij steken. Nou, dat is nou net, net je doodsteek. Kruipel heeft eigenlijk niet... niet niet de mannen gaat, die hij die, die eigenlijk nodig had. En daarnaast moet hij super wezen. En Kevin is, is nu super, heeft een zo'n hoge basissnelheid met een tweede versnelling. Want ik zag hem vandaag weer boos zijn haar, en haren. ik denk, oh, ja. die komt nog. Wil, maar en hij toen... ziet hem komen en uh, ja. hij, hij haalt er nog weer ergens iets vandaan. Ja, nou, kijk, en dat, dat maakt hem uniek, Bart. Ja, zeker. Ja. Ja. Die, die kick, hè, zoals hij het zelf noemt, die ja, iedereen dat... heeft. Ja. Haken komt in het wiel, die, die komt bijna bij zijn, bij zijn naaf van zijn achterwiel. En dan moet hij meer laten lopen. Dat is eigenlijk het moment dat je normaal dichterbij kruipt. Maar dan, dan, dan gaat hij, geeft hij nog een sputje. Dus is... ja, een tweede versnelling noemen we daar. Ja. He? Mark Heft is terecht de winnaar van de, bolletje, van, de, van de groene trui. Dan gaan we naar de bolletjesrui, het bergklassement. Junior Hoogland natuurlijk. Een Nederlandse held geworden door die uh, weliswaar vreselijke valpartij. Maar het levert hem toch, toch wat op, de heldenstatus. En uh, hij heeft natuurlijk ook de bolletjestuig gedragen. Het droeg hem vijf dragen. Hoeveel hadden dat te kunnen zijn als hij niet zo hard was gevallen... niet in het prikkeldraad was beland? Nou, ik denk als we twee dagen verder waren geweest... dat het ook wel klaar was. Ja. Maar ook daar ben je weer afhankelijk van... wat gebeurt er in een koers? En wat kan hij op dat moment zelf nog? Hè? Kijk, als je zo'n smak het maakt... Ja, dan, uh, dan ben je natuurlijk niet uh, na twee dagen weer de oude. En, dus dat is heel moeilijk uh, om in te schatten wat, wat, wat heeft hij in zijn mars Ik vond hem dit jaar wel weer in een in, in veel betere doen dan het vorig jaar. Want toen uh, vond ik dat hij een teleurstellend jaar had. Mm -hmm. Misschien ben ik een beetje overdreven in een jaar, maar in ieder geval... Ja, ik heb hem zeker, een, Vanwege uh, het jaar daarvoor. Ja, want in de ja. daar kwam hij echt boven. En toen dacht ik van, uh, nou, we hebben er eentje bij. Daar kunnen we van genieten. Nou, dat heb ik vorig jaar echt, echt bij hem gemist... En nu dit jaar, ja, hij krijgt ook de kans om een Tour te rijden. Ja, als dat dan zo afloopt, dan is dat heel sneu. Hij heeft het wel waargemaakt. En inzet en karakter, en, uh, ja, daar dat past bij dat ventje. En dat, ja, ik vind het aan jammer dat hij om deze omstandigheden... zo'n jongen eigenlijk niet kan laten zien wat hij nou werkelijk waard is. Nee, maar kan, kan, kan, kan, kan, hij, kan hij mee in het hoge berg? Hè? Want dan nee, komt hij nog net nou, niet, niet drie dagen achter elkaar, maar wel twee dagen. Dat heeft hij in de veld ook laten zien. Iets minder niveau renners, maar doe het toch maar wat hij daar deed. Hij wordt twaalf in het eindklassement. Hij rijdt een geweldige Lombardije waar hij tegen de echte klimmers uh, moest vechten wordt daar vijfde. En dan nu, wat Henk ook zegt, vorig jaar... tweede helft was goed, maar de eerste helft was absoluut niet goed. En dat heeft ook te maken met... Eh, Balzenpijl, Luik, Basnak, Luik... die dan het laatste met niet... een weldkaart krijgen van de ploeg. Eh, dat waren toch allemaal doelen die wegvallen. Ja. En dan rij je een beetje met een... Ja, vervelend gevoel dat je... niet op het hoogste niveau kan strijden. Daar heeft hij het moeite, moeilijk mee gehad. Tweede helft nou, was gewoon een stuk beter. Augustus september heeft hij een goede maand gedraaid, maar... Ja, dit jaar is hij eindelijk weer daar waar hij waar eindigt in 2009. En dat is toch wel uh, ja, dat is gewoon goed. Ja, we komen zo meteen nog wel uh, wellicht ook nog op uh, Junior Hogeland uh, als we de vakantie gaan bespreken. Nog even terug naar die bolletjes. Uh, Sanchez hebben het over gehad. Een terechte winnaar, zegt Henk. Uh, zeg jij, Henk. Ja. Um, nog even die andere man in de bollen. Kort weliswaar. Jelle van Endert. Won etappe naar Proto de Bijen. Bij maar, maar waar komt die man in één keer vandaan? Nou, die komt niet in één keer. Uh, nou, ik, ik, ik volg het wielrennen niet zo goed dan als ik het tijdens en net voor de Tour volg. Uh, maar wat ik van insiders dan hoor, dan denk ik... ja, jongens, we moeten niet zeggen dat die jongen zomaar in één keer komt. Die jongen die, die, die is al vanaf de jeugd is hij al uh, toch wel een speciale. Uh, dat wil zeggen dat hij uh, een talent is. Maar hij komt op de momenten komt hij net iets tegen. Het is zijn knieproblemen, hij valt slecht... En ja, en als je dat net op de momenten doet in een jaar... waar het net omdraait in de klassiekers... Ja, dan, dan, dan kan je hele seizoen naar de knoppen wezen. En je komt niet aan de Tour de France toe. Je komt niet aan de ontwikkelde Tour. Je moet eigenlijk een grote ronde rijden om, uh, om zelf beter te worden. Gezond eruit komen. Ja. En dan kun je alleen maar beter worden. En dat heeft hij gemist. Alleen, je ziet het weer. Jongens die uh, een bepaald karakter hebben naast hun talent... en moeten revalideren. En heel veel energie erin moeten stoppen. En blijven geloven in jezelf... Ja, dat die er eigenlijk zoveel sterker uit kunnen komen dan had ze ooit misschien waren geworden. Ja, die, dan, dan hoeft dat helemaal geen verrassing te zijn. En je, ja, je ziet ook op de laatste twee dagen: heeft hij het echt heel moeilijk? Maar ja, ja, dat is ook niet zo raar. Maar hij heeft daar net als Johnny uh, ook aan. Bepaalde dagen dat hij eigenlijk heel veel kan. En als ik zie wat hij in het begin van de tour heeft gedaan, heeft hij ook heel veel kruid mee verschoten. Dat hij eigenlijk voor Gilbert uh, sprints heeft aangetrokken en. Uh, ja, eigenlijk de, de koers gecontroleerd heeft. Ja, de jongens, daar ga je niet in de koude kleren zitten. En dat ga je ook in de laatste dagen bekopen. Maar die gaan we nog tegenkomen de komende jaren? Uh... Ja, zeker. Het ja. voorjaar ook. Hè. Ja. Bedoel, uh, Amstel, Luik, overal waar Zeuber eigenlijk zijn overwinningen pakt... trekt hij de boel recht, houdt hij de plooien uh, gewoon echt ver van zich gedaan, uh, Moet een gat gereden worden of aangetrokken worden of naar, naar een berg toe. Of halverwege een klim op kop rijden. Hij doet alles. He, dat, dat heeft hem toch wel meegeholpen, zeg maar, weer naar het hogere niveau te bereiken. Ja. Dan gaan we naar de witte trui. Uh, de, meeste dagen, de meeste dagen gedragen door Dwayne Thomas, Robert Gezing, Rigoberto Uran. Maar Pierre Roland wint hem uiteindelijk. Wie van deze vier is de belofte? Nou, toch uh, <laughs> Roland en Uran. Vind ik toch een uh, jongen die denk ik in de toekomst uh, bergop nog iets meer moet verbeteren. Hebben die meer dan uh, Geesink? Maar Oeran was er ook al, he. dat was ook al lang een talent. was he. ja, voor het vorige he. ook het gedaan. Ja, maar, gedaan, maar net en als en... Dus ja, ik vind ja, dat voors... niet zo'n uh, zo verschil. Nee? Nee. Ik vind Gezing uh, is, is eigenlijk net zo lang uh, een talent als Oeran. Uh, uh, Afgelopen jaren was Andy Slek steeds de beste jongeren. Daarvoor, uh, ik heb het even opgezocht, Contador, Kunego, Menshov, Basso, Karbets, Popovic. Geen mistelijke renners. Um, Lubberding. Lubberding ook, hè? Ja, oh ja maar dan, ja, dat is al zo lang ja, geleden. Die tijd ja, nee, moeten we niet gaan vergelijken. <laughs> maar is er garantie voor succes, zo'n witte trui? Ja. Nee, nee, nee, nee. Maar kijk... Of is een soort uh, junioretitel, titel dat is ook geen garantie nee, voor succes. Nee, ik vind het wel een hele mooie trui. En zeker ook, uh, het zegt iets over jouw niveau met jouw leeftijdsgenoten. In, in, in een range tot 26, geloof ik, Henk. Is dat 26? Ja, uh, jongen toch? Dat 24 jonger, Jongen? jonger. Ja, jonger. jonger. Maar goed, daar, het er zijn al andere regels voor geweest ook. Maar er, ik heb kregen, aan mijn tijd was er geloof ik ook nog dat je de eerste twee jaar prof was. Dan mocht, deed je ook nog mee. Want ik weet dat Klaus-Peter Thaler, die was ook 29 en die mocht ook nog meedoen. <lacht> dus, dus, dus, maar maar het, gaat over, <lacht> het ging over talent en daar ja. gaat het nog over. En uh, kijk, als je een witte trui bent en je bent, je bent jong en je, bent, uh, je mag onbevlogen een Tour de France rijden. Dat is heel iets anders dan als je, zoals Geersink nu... Uh, met zoveel druk op je schouders uh, als kopman moet vertrekken. Ja. En uh, dat telde bij mij ook. En dus daarvan denk ik heel goed te weten wat er bij de gissing in dat koppie omgaat. Gaan we het zo over hebben nog? Hij ja. is een talent, hij blijft een talent. En uh, als hij zo'n lange weg moet bewandelen zoals Evans... dat zou ik niet hopen voor hem. Maar dan is er nog wel hoop. Oké, okay. ja. zo meteen bepaalde. Uh, ja, Roland, terechte winnaar. Ik bedoel, als je ja. het ook wat hij voor, voor verzet heeft, hoe hij hem uh, de bergen op heeft geholpen... En uiteindelijk plukt hij daar ook de vruchten van, ja. daardoor. Hè, dat hij toch moet vechten voor zijn kopman. Ja. En daardoor die, zelf ook vooraan blijft. Maar om die reden kun je dus ook de witte trui verliezen, hè? Als je zoveel werken moet voor, ja. voor je kopman... Ja. wat ik destijds ook kuipen moest... Mm -hmm. totdat hij op zijn kokosnoog ging en hij brak zijn sleutelbeen. toen zei Post ook naar de helft van de toer... nu mag je voor die witte trui gaan en voor je klassement. Okay. Kijk, maar, maar dat is heel iets anders. En die Roland die werkt dus uh, voor zijn kopman, voor Mhm. Mm en hij zit er toch nog op de laatste dag, zit hij er nog gewoon bij te fluiten. Nou, fluiten. Als je dit soort mannen er nog af kunt rijden, ja, dat vind ik toch een knap staaltje. Maar Roland heeft ook uh, het onderste uit zichzelf moeten bovenhalen... om het werk voor Fulclair voor, voor te doen. En heeft ook nergens uh, in een busje kunnen gaan zitten. En nee. uh, heeft niks cadeau gekregen. Ik vind dat knap werk. En ja. daar is er toch in voor de toekomst. zou ik zal praten we verder. We gaan maar luisteren naar de tourhit van 2011. Splendid, again.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 Het is lekker praten, dus uh, zet mij alleen maar op als het kan. Of of te kan. Oh. Spend Again de tourhit van 2011. Uh, we gaan zo weer verder praten met uh, Aart en Henk over uh, de tour de France uh, die vandaag is afgelopen. Eerst even tijd voor zwemmen, want het was een prachtige zwemdag voor Nederland op het WK in Shanghai. Inge Dekker, Ranomi Kromý, Jojo, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk. Prolongeerden hun wereldtitel op de 4 keer 100 meter vrije slag. in Een werkelijk schitterende race. Ze bleven de VS en Duitsland voor. En vooral Femke Heemskerk maakte indruk. Ze zwom een split tijd van 52,46. En daarmee was ze veruit de snelste. Marten Vriesba sprak met het viertal en begon met Femke Heemskerk. Femke, gefeliciteerd. Uh, waanzinnig. En hoe spannend was dit? Ja, het was heel spannend. Maar uh, ja, vanaf het begin had ik, er, had ik er ook heel erg geloof in dat we het gingen halen. En... Uh, ja, ik stond het op blok en uh, ik dacht, ik ga, nu ga ik winnen ook. Nu gaan we winnen ook. Nee, de, ja, we hebben het echt fantastisch gedaan. We, we prolongeren onze titel en kijk eens wat hier staat. We hebben Renomi die weer terug is. Inge de schuil Marleen heeft een baby. Nou ja, ik heb dan even niks, maar... <laughs> ja, dacht, ik wel, een, wel een gouden medaille. Ja, inderdaad. Marleen, inderdaad, wat Femke zegt, inmiddels moeder geweest. En het was natuurlijk allemaal maar weer afwachten. Ja. Heb je jezelf uh, verrast?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 Gelukkig ging het weer naar ons. Ja, ja prachtig. De Nederlandse zwemvrouw Ranaud Joe was dat zojuist. Ja, we gaan verder praten over de Tour de France. De twee Nederlandse ploegen waren natuurlijk in de Tour. De ene zal met veel plezier terugkijken op deze editie. De andere op, uh, ze zag gezegd, met gemengde gevoelens. Maar dus. Ja, daar heerst geen hoera stemming. Alles was gezet op het klassement van Robert Geersink. teammanager Erik Breukink liet er ook niet echt over van enthousiasme vanmiddag. Oh, een, beetje, een beetje gelaten denk ik. We hebben niet, uh, niet zo heel veel te vieren de laatste dagen. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja, was het voor ons goed dat het nu uh, ten einde is. Het hoogtepunt is, is volgens mij makkelijk te raden voor jullie toer. Is, is dat de overwinning van Louis Leon Sanchez? Ja, dat lijkt me ook. Hè. Dan boor je toch tot uh, de helft van de ploegen die een rit wint. De andere helft uh, staat met lege handen. En uh, goed, uh, dat, is, dat is duidelijk het hoogtepunt. Je zegt gelaten. Hoe lang zijn jullie al gelaten? Nee, nou, Tot aan de laatste uh, bergrit eigenlijk. Uh, uh, voor harder geweest. De jongens wilden in ontsnappingen zitten en proberen een rit te winnen. Mollema was er nog het dichtst bij, met een tweede plek. En uh, het is niet zo simpel om, om een rit te winnen. Dus uh, als je er al één wint, dan, uh, dan heb je wat dat betreft uh, toch wel goed gedaan. Over Mollema. Um... Hij liet inderdaad zien dat hij zeker niet gelaten was in die bergetappers. Was het, was het niet handiger geweest om één dag uit te kiezen en dan daar alle energie in te stoppen? Nou goed, je hebt ze niet zomaar voor het kiezen allemaal. Kijk, de rit nou op de US, uh, dat wordt beslist door de, door de klasse mensrenners. Eigenlijk de rit van de Galibier ook. En die Schlek. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, daar kun je niet tegen strijden. Dus je moet uh, de ontstapping waar je in zit... Dan moet je het maar proberen. En ik denk dat hij wel een goede rit had uitgekozen. In de vorm waarin hij verkeerde, was dat een ideale groep. Alleen Boos van Hagen was, was duidelijk te sterk. Robert Gezink, zijn Tour ja, loopt op niets uit. Komt ten val en komt er daar eigenlijk niet meer terug in de vorm waar hij had willen zijn. De ploeg stort daarmee een beetje in elkaar. Hè? Is er iets waarvan je achteraf zegt van ja, dat hadden we anders moeten aanpakken... waardoor we het alsnog beter hadden kunnen doen? Ik denk dat iedereen er van tevoren over eens was dat Geestink een kopman was voor de Tour om een klassement te rijden. Vorig jaar werd hij zesde en wij binnen de ploeg waren daar niet alleen van overtuigd, maar de hele wereld om ons heen ook. Dus het is nu makkelijk te zeggen dat je het anders had moeten doen. Hij had gewoon op zijn fiets moeten blijven zitten en dan had hij er helemaal anders uit gezien. Maar toch, het had ook nog na die val nog wel anders kunnen lopen toch? Ja, goed, nou, daar hebben we toch een uh, rit uit gesleept en, uh, en blijven proberen. Maar uh, het had inderdaad anders kunnen lopen voor Geesink. Als hij uh, wat meer hersteld was, had hij misschien nog mooie dingen kunnen laten zien in de Alpen. Dat, dat heeft hij geprobeerd, daar heeft hij voor geknokt. Maar dat is niet gelukt. Snapte jij zijn, zijn nou, volgens mij ook wel innerlijke strijd... ...in zijn geest wat er uh, wat ontstond na die valpartij, doorgaan of niet. En ja, daar was een hele heisa hele omheen eigenlijk, hè? Ja, goed, uh, het is natuurlijk, hij is niet gewend ook om, uh, om bergop uh, vroeg te moeten lossen. Dat is denk ik voor het eerst in zijn carrière dat hij dat uh, meegemaakt heeft. En uh, ja, dat, uh, dat viel hem heel moeilijk natuurlijk. En uh, zijn gevoel was ook zo van dat, hij, ja, dat hij bergop gewoon niet met de mannen mee kon waar hij normaal bij zit. Um, hij was ook niet gewend om alle pijlen op hem gericht te zien worden. Alle ballen op Robert Gees en Kopman. Hij, kortom, hij was de Kopman. Ja goed, maar dat, uh, ja, daar had hij, had hij niet zoveel problemen mee voor, uh, voor die val. En uh, toen verliep het ook heel goed. Dan werd hij heel goed beschermd. De jongens uh, hielden hem altijd voorin. je ziet het ook aan andere ploegen waar een valpartij waren. Uh, die, die komt er bijna niet meer bovenop. En uh, de meeste vielen uit en hij heeft nog doorgeknokt. Wat, wat gaat hij nu doen? Gaat hij bijvoorbeeld nog een grote ronde binnenkort rijden? Nee, de ronde van Spanje gaan we zeker niet doen. Dat, uh, dat hebben we al, uh, al wel beslist. Want uh, ja, dat is te kort op en dat, dat gaat niet lukken. Hij heeft een heel lang seizoen al. Hij is in het voorjaar uh, al begonnen. En uh, nu nog een Spanje-drang uh, aan vastplakken. Dat, uh, dat heeft weinig zin. Al dus uh, Erik Breukink over uh, het optreden van zijn ploeg. Ja, het optreden van zijn ploeg. Dan gaan we natuurlijk al snel uh, kijken naar Robert Geesink. De kop, alle ballen op Geesink. Kon dit inderdaad aan, Aert? Ja, in eerste instantie uh, Was zag, dat het, zo? zag het er goed uit. En in die zin goed uit van uh, ja, beperken. Uh, hier en daar wat seconden verliezen de eerste dagen. Wat op zich al niet echt lekker is natuurlijk. Maar goed, mm -hmm. dat, dat, dat, ja, dat, dat kan zo nog gebeuren. En dan verwacht je gewoon uh, dat hij er wel staat in de Pyreneeën. Er komt toch een valpartij tussendoor. En nog wat andere... Het is ja, echt wel dergelijen. heel zonde dat we niet weten hoe het zou zijn gegaan met Gezing als hij niet was gevallen. Ja, want is wel een... Want jij bent er ook niet van overtuigd, Henk, volgens mij, dat hij dan wel een goed klassement had gereden. Nee, maar dat zullen we nooit weten. Nee. Want zo is het niet gegaan. Nee, maar wordt het misschien te makkelijk gebruikt door de Rauwe Bank, die valpartij? Ja, maar daar zou dat, ik ook, ik dat zou ik ook doen als ik in de positie van Erik zat. Dan, ja. uh, dan zou ik dat ook zeggen. En dan maar, zou ik niet de details die, die er misschien ook nog bij horen... Maar geloof je dat dan? Verhaal van Breuking? Nou, het is niet alleen die valpartij. Daar nee. geloof ik niet in. Jou ook niet, hard? Nee, zeker niet. Uh... Maar, maar goed, kijk, uh, we kunnen alles wel uh, heel makkelijk aan deze kant uh, proberen is, te verklaren. En dat... de andere kant is... Uh, uh, hebben ze er goed aan gedaan om Geersing als kopman naar de Tour toe te brengen? Dan zeg ik ja. En ik had het ook zo gedaan. Alleen, ik weet uit... Had jij ook zo die ploeg eromheen gebouwd ja, zoals die nu eromheen? Ja, is? En ik en ik moet ook zeggen, dat hebben ze heel goed gedaan. Want dit, dit is echt voor mij het eerste <coughs> jaar dat ik zie dat ze echt een ploeg om een kopman hebben gebouwd. Dat en dat iedereen En iedereen had één doel, we gaan voor Geesting alles doen wat nodig is. En dat vond ik een knap staaltje. En dat heb ik ja. in al die jaren ervoor never nooit gezien. Maar wel een probleem, Maarten, als je dan dus, als je kopman dus in de problemen komt. Ja, maar. Ik denk dat niet alleen uh, Robert zijn niveau niet heeft gehaald. Uh, ik denk dat er meerdere zijn. Uh, Karate en Baredo Sanchez uh -huh. hebben in mijn ogen ook niet voldaan aan de verwachtingen. En Sanchez het hele jaar al niet. En Hij is natuurlijk wel de enige ritwinnaar. Ja. Maar als je de rit goed bekijkt... zijn de enige concurrenten voor de eindoverwinning in die rit... waren Fletcher en Hogeland. Ja. Eh, Kassar hing er al een tijdje aan op, op half zeven. En, en Foucault heeft voor zijn hele trui. Dus degene die nog konden strijden met Sanchez... Die lagen op de grond. Dus, natuurlijk moet je daar zitten. Natuurlijk zat hij daar. En natuurlijk heeft hij gewonnen. Maar dat is ook een klein beetje... Uh, het, het is ook wel een mazzeltje. En dat, uh, nee, dat, dat is ook wel gegund hoor. Met alle Dat is een mazzeltje bij alle die... pech die ze hebben gehad. zoals het, ja, het Uitvallen van Grata. Ja, ja maar het is toch... Ja, ik, ik, ik, ik miste toch echt het, uh, het niveau om mee te kunnen doen in de Tour op dit hoge niveau. En dat, uh, dat zag er toch al een beetje sluimer in de Doviné. En daarmee een tweede en derde plaats daar en vooruit rijden... terwijl hij niet in het klassement stond. Het was een beetje dat, dat vertekend. Dat verhaal van het Nederlands kampioenschap. Ja, dat is, een, dat is iets waar we niet... Uh, dat geen, blijft toch een raar verhaal. We krijgen daar geen inzage nee. in, dat is goed ja, recht. Maar, maar, maar we kunnen daar wel uh, een verklaring voor vinden... die hun ook gaven, daar kan ik me ook wel in vinden... dat een hoogtestage uh, ja, gewoon helemaal verkeerd kan uitpakken... Of je weet het eigenlijk al, omdat je het zo vaak hebt gedaan... dat je de eerste week niet goed bent na een stage. Maar dan denk ik, dan moet je ook niet zo koersen in een Nederlands kampioenschap. Nee. Dat hebben ze wel gedaan. En, en dat wekt bij, uh, bij de renner zelf in kwestie misschien toch wel weer onrust op. En dat heb je nou net niet nodig. Kijk, aan de andere kant is dat... De, wanneer de, je kopman dus om weet ik wat voor reden faalt in de Tour en de toer is een week bezig en dat gebeurt dan... Mm -hmm. dat die knop omzetten dat het het moeilijkste is wat er is. Ja. En dat tekent ook dat ze allemaal, die knop ook allemaal dezelfde kant op hadden staan. Dat het des te moeilijker is, omdat het dan dus, dat die knop dus werkt, nu de andere kant op moet... Ja. dat dat ook niet gaat lukken. Of je bent er zo in getraind. Ja, en dat is die stappen die je moet maken waar ik van zeg... dat is mentale training. Ja. En dat, dat, ja, dat kan dus verbeterd worden. En dat ik, weet, ik, ik weet dat, dat uit de ervaring... Dat dat toen al een probleem was. Ik heb het zelf meegemaakt. Dat bij ons de knop ook niet omging. Omdat je zo gefocust bent op hetgeen waar je, waar je daarvoor bent. En in één keer krijg je de vrije rol. Ja jongens, nu mag je ja. hier gang gaan. Je mag etappes winnen. Ja, maar zo, zo zitten de meesten niet in elkaar. Zo'n zo, zo, zo, Nierman zo had het goed lezen. ook af kunnen stappen bijvoorbeeld. Ja, nou, ja maar, je maar, die, die maar je, als, je, als je tien dagen lang Gezing beschermt. Met je kop in de wind rijdt. Er alles aan doet. Bidonnen haalt, regenjasjes, noem maar op. Ja, ook maar Maarten eh, Ook Lars Boom. Dat was hun taak. En als, hij dan, als Robert dan wegvalt om dan, net wat Henk ook aangeeft, die knop omdraaien... het is niet alleen die knop, het is ook nog waar anderen zich hebben kunnen verschuilen... in het grote peloton, en een dag uit kiezen en toeslaan... is jij tien dagen lang met je kop in de wind rijdt en bidonnen haalt. En dan moet jij ook nog een keer ja. mee gaan doen voor de kappenoverwinning. Ja, dat, dat ja is, dat... maar zo, het is gewoon een hele andere manier van koers. Ja, ja, dus. zo, erg, ja. zo erg was het ook niet, want uh, er hoefden er natuurlijk niet uh, alle mannen om te rijden... Dus Nierman was eigenlijk de aangesproken man. En nodig ja. waren er een paar anderen erbij. En ze kregen best wel etappes waar ze een keer de ruimte kregen. Ja, Lars Boom is ook meegenomen. En, ja. en Sanchez was ook meegenomen om daarnaast nog eens te kijken. Kunnen we nog een etappetje meepikken? Uh, maar het is wat aardig. zegt. Sanchez was niet goed. Het hele jaar nog niet. Met, maar en, goed, en die dat, doet dan nog wel voldoende aan de verwachtingen ja, dan nog het, om hier op het te omdat pakken. Omdat het gelukkig dan allemaal mee ja, zit een keer. Maar ja, dat, ja, dat mag ook een keer. Natuurlijk. En dat mag dan ook, en uh, dat geldt voor andere ploegen ook. Alleen, ik zeg het nogmaals, als een, als, een, als, een, als een kopman dus om een of andere reden tegenvalt. dan is, je, dan is je, je, je, je, je groep knechten, zoals ik ze dan maar even allemaal noem, die is 15%, 20% minder. Ja. Nog even over uh, de, de Bord bij Rabobank uh, is de rol van Louis Delahaye, een de trainer, heel erg groot. Zijn schema's, uh, wordt er te veel op gevaren of, of ben je nu spijks op laag water aan het zoeken? Nou, dat, ik nee. denk dat je daar helemaal niet in moet zoeken. Kijk, uh, een, een spotter die, uh, die, weet, die weet ook op een gegeven moment wat hij voor zichzelf moet doen. Alleen hij doet dat nu veel meer in overleg met een trainer. Uh, de cijfertjes liegen ook niet. Uh, je, kunt, uh, ja, je hoeft het eigenlijk niet allemaal meer alleen te doen. Dus ik zou het ook heel prettig vinden dat ik ja. samen met iemand kan bespreken van... Uh, ben ik goed bezig en uh, nogmaals, de cijfertjes liegen niet. Als je ziet dat je meer vermogen wegtrapt en dat het allemaal makkelijker afgaat... maar het wordt ook nog eens bewezen door cijfertjes, dan geeft dat een sportman vertrouwen. En, en, en twijfel is er al genoeg. Dus je moet zien dat je een jongen vertrouwen kunt geven. En die, ja. die, die klik is er tussen La maar laaien is een trainer en is geen mental coach. Ja, en je weet... Een kleine, korte dingetje wat, wat ik hierover zeggen wil... is dat, uh, dat wattages mooi zijn en hartslagen mooi zijn. Maar je wilt dat de menselijke kracht in je hoofd, je wilskracht... Ja. die is groter dan welk cijfertje dan ook. Ja, hè? Klopt. Dus, en dat, dat gevoel, daar zit ik een beetje met een dilemma met, met Robert. Ik, ik hou van Robert, ik vind hem een superrenner. En ik denk dat daar ook zijn grootste winst ligt. Dat hij op een gegeven moment niet meer naar die cijfertjes kijkt... maar gewoon daardoorheen gaat, zeg maar. Met, met gevoel trainen en met gevoel op een gegeven oh, maar moment dat he, zal die, koersen. Dat, dat... dat zal hij ook, ook wel doen. Alleen in training is het natuurlijk wel eens leuk om te zien of je goed bezig bent. Ja, zeker, die, die zeker. hebben die hebben zo'n ja, weken, dat zal Het kan misschien iets te veel zijn. Dat het dus mentaal maar, beter moet. Meer, nou, meer uit jezelf komen. Ja, maar in een, in een tijdrit zal hij. Ja, nee, dat is hij hij dus pakt. toevallig wel. Hij kijkt dus wel op zijn beenritme. En ik zou dat niet doen, want dat is je gevoel. Dus dan hoef je niet om het telletje te zien. Maar ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Alleen, ga, ja. alleen dat zijn wel dingen waar je, waar je samen met, als, als, als renner en als coach over kunt praten. Maar daarnaast is het tussen de oren, en zeker bij Robert, is het misschien wel 60-70% wat op orde moet zijn. En, en dat is een zwakke punt. Maar nogmaals, ja. Evans heeft dat, heeft dat ook jaren mee zitten stoeien. Die werd ook helemaal gestrest om, om, om helemaal niks. De ervaring en alle, en, telt dan ook dus, ja. ja en, en hij de, had natuurlijk een moeilijk jaar vanwege het overlijden van zijn vader enzovoort enzovoort. enzovoort. Ja, ja, maar daar moet, daar moet je allemaal wel aan werken en daar moet je ja. ook rekening mee houden. Dat, en de Rabobank moet dat ook doen. Ja, zeker. Ja. En de, Ik wil graag door naar de volgende, anders hebben we geen tijd meer voor de deputant. En die heeft ons uh, toch wel verblijd. <laughs> een vakantie drie weken lang op ontdekkingstocht door Frankrijk. Hart, ja. heb je genoten van ze? Ik heb zeker genoten, ja. ja. Ja, zeker. De, de onbevlogenheid en, uh, en, en het moraal wat, uh, wat ook Michel Cornelis inbracht in zijn stukjes. Uh, maar waarvan ik ook zelf nog ervaren heb, sowieso met hem als renner. We hebben samen nog getraind vroeger. Ja. Um, stapte hij de ploegleidersauto in en doet eigenlijk hetzelfde zoals hij op de fiets ook bezig was. Altijd met, met het geloof in kunnen. Het geloof in eigen kunnen. En ook dat ook naar de renners overbrengen. Dat zie je een beetje terug. En die jongens, dat zie je in Leeuwen terug. Die eigenlijk toch een vries is, wat ingetogener. Maar die wel de spirit Een beetje krijgt uit Amsterdam vandaan, weet je wel. En dat is, dat is mooi om te zien. En ja, ik denk dat ze de, eigenlijk de alle jongens in die ploeg. Er is één tegenvaller, dat is denk ik Bjorn Leukemans. Helaas heeft hij niet uit kunnen rijden toe. Maar die, ja, daar verwacht hij dan ook nog een ontsnapping, in zekere ja. zin een afmaking van. Dat is niet gebeurd. Maar voor de rest heeft voor mij iedereen voldaan. Na Michel Cornelis is gevallen. We gaan even contact zoeken. contact met cornelis. Hoi, goedenavond Michel. Michel, met Jeroen, hey. Aart en Henk. Eén goedenavond. Eén hey. goedenavond Aart uh, en Henk. Uh -huh. uh, uh, ben je nu eindelijk toe aan een, een lekker biertje? Ja, we zitten uh, nog in Parijs en uh, we zijn met de ploeg uh, nog even wat aan het eten gezellig. En ik heb mijn een biertje naar binnen gegooid, dus... Uh... Hey, hey, het werd tijd, hè? Vloog er niks van, als <laughs> ja. dat de pas is. Nee, Michel is ja, geen onthouden, dus die heeft niks gedronken, dat weet ik zeker. Uh, <laughs> nou, Michel, heb ik gelijk? Oh, goed zo. Michel, uh, kijk jij, sta je daar met dat biertje in je hand met een heel goed gevoel terug te kijken op een, uh, op een Tour de France? Ja, zeker. Ik denk dat wij uh, heel trots mogen zijn wat we met onze renners bereikt hebben. En uh, ook alle renners stuk voor stuk uh, ja, toch heel goed gepresteerd hebben. En dat we gewoon onbevangen erin gevlogen zijn. En... Wel respect hebben getoond voor de andere ploegen, maar gewoon onze eigen dingen hebben gedaan. En dat weet de ook als geen ander. Gewoon ook aanvallen, maar ook aanvallen met een doel. En altijd uh, één of twee sprinters nog achter de hand. Zodat we eigenlijk toch de hele dag op ons gemak zitten. Zowel in de aanval als dat de sprinters uh, ja, rustig konden blijven. En ja, Ze hebben me drie weken lang volgehouden en het, ja, dat is goed gegaan. Henk, hebben ze helemaal voldaan aan jouw verwachtingen, de jongens van Valkanselijn? Ja, meer dan dat. Maar dat weet Michel ook wel. Je bent afhankelijk van de binnen van de jongens. Kijk, je kunt als ploegleider wel roepen. Maar als het, uh, als het op is, is het op. Kijk, man met zo'n voorjaar, en je verwacht dan in een Tour ook nog uh, drie weken uh, spektakel van hem. Ja, dat, dat weet Michel ook dat dat niet kan. Maar oh Michel, inschattingsfoutje. Ja, misschien achteraf wel natuurlijk, maar... Uh, ja, Björn hadden hem ook een beetje meegenomen. Kijk, Michel missen natuurlijk ook een uh, hele echte, echte kapitein. En hij is natuurlijk een ja. beetje de man uh, met de ervaring. En, uh, Achter de schermen hebben hij wel af en toe een belangrijke rol gespeeld. Uh, vooral met uh, ja, de jonge jongens een beetje aansturen, is hij toch wel een beetje maar met ervaring. En, uh... Ja, mentaal uh, ook, die... zeg maar. Ja, mentaal. Uh, ja, er zijn dan andere mensen voor. Dat vind ik zelf ook wel heel leuk om te doen, mentaal. Maar uh, vooral in de koers, uh, ja, dat weet Aard ook als geen ander. Aard was er ook heel goed in en Henk. Ja, gewoon in de wedstrijd moet je ook een beslissing durven nemen zonder de ploegleider. En dan heb je wel een renner van nodig die, die dat kan en die daar ervaring in ja. heeft. Ja. Nou, je uh, bent pas net over de finish, Michel, daarin, uh, op de Champs-Élysées. Heb je nu alweer in je hoofd wat anders moet volgend jaar? Uh, nou, ik denk dat we gewoon een hele leuke ploeg hebben. En, uh, ja, hopen dat Wout Poels en Rob Ruig en allemaal een stapje gaan maken. En, uh, en Met de ervaring die ze dit jaar hebben opgedaan. En uh, ja, de kennis hoe Wout Poelsberg oprijdt, uh, ja, moeten we dan ook weer hele leuke dingen gaan doen. en Dan moeten we misschien, ja, misschien nog iets hoger gaan kijken in klassement. En ook zeker proberen wel voor een rit zegen te gaan. Ja, wel volt, niet ja, zijn jullie, weer, jullie zijn er volgend jaar gewoon weer bij, hè? dat is wel eens een beetje zeker. En, en dan komt oh, er misschien goed. ook nog een nieuwe co-sponsor bij. Ja, dat, uh, maar dat zijn dingen. Dat ik maar helemaal niet mee. Ik ben echt <laughs> ja, niet. We gewoon zijn wel, er pas net beter. Is dat ook jouw jou, jou rol geweest? Want uh, die, die jongens vlogen erin. Uh, vertel eens even, hoe gaat dat? Heb je daar een rol in gehad, uh, daadwerkelijk van jij moet nu en jij moet nu? Of ben jij echt alleen maar de jongens mentaal aan het, uh, het opkikken? Ja, ik ben altijd van overtuigd dat rennen en wielrennen zijn eigenlijk altijd heel onzeker. Uh, als je die onzekerheid gewoon weg kan nemen en uh, ja, jongens, kom we zijn in de Tour genieten van, maar uh, ja, we gaan ons wel laten zien en uh, vlieg erin. En zo zijn we eigenlijk alle koersen er eigenlijk aan in het invliegen. Ja, die jongens stijgen een beetje boven hunzelf uit. Hè. Je kan ook anoniem achterin rijden of je kan uh, proberen de wedstrijd mee te maken. En zolang je in de wedstrijd zit, dan blijft je zelfvertrouwen ook goed. Als je erin hangt, uh, ja, dan wordt je moraal ook minder. en Dan is het ook steeds moeilijker om iemand op te petten. Maar als het goed draait en de ploeg draait goed, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Aarts vierhouten, uh, jij, jij, jij kent Michel. Um, het duurde even voordat hij echt in het peloton terechtkwam als ploegleider. Is hij een goede ploegleider in jouw ogen? Ja, zeker. We zijn, uh, um, de voorbode van de p 3 Transfer bij Tafers is eigenlijk Vakantelij geworden. Ja. En Michel is daar in de groep terechtgekomen met allemaal jonge gasten. En ik denk dat we een hele mooie combinatie gevormd hebben daar. Ik was als oude, een beetje als oude lul, zeg maar ik was 36, de jongens waren 26 en 23. Dat, was jongen, dat, dat zat een kloof in tien jaar tussen. Maar we konden wel de boel op die manier heel erg gestuurd krijgen en de jongens enthousiast maken. En, en dan hoef je niet eens het sterkste team te hebben om de mooiste prestaties neer te zetten. En dat heeft dus voortgezet. En Michel, ja, die ontwikkelt zich ieder jaar verder en meer. En dat merk ik ook in, in, in de omgang met de renners en ook hoe hij zichzelf staande houdt in dit peloton. En, Heel, hij rijdt de toer, hè, Michel? Ja. Hé, hey, Miss, je hebt je Tour getreden, man. Ja, jongen, hey, ja, je, was best ne... <lacht> hey, je was er best een ja, beetje nerveus ja. voor, hè, zei je nice ook. Uh, voor dat... We spraken voorafgaand naar de Tour, die zei nou ja, hey, ik ben er toch mee bezig. Maar ook bij een eerste Tour, hoe, uh, hoe is het nou gegaan is het, is het gegaan zoals je had verwacht? Ja, Gewoon had even naar jezelf uh, kijken, hè? Even naar jezelf kijken nu. Niet naar die renners. Het ja, is een cliché, maar het is eigenlijk niet wat ik verwacht had, het is nog veel meer. Het is echt zo groot, ik denk dat vandaag ook gewoon een bijna een miljoen meter langs stonden, de eerste 40, 50 kilometer. Dat is echt gewoon niet normaal en ja, het enthousiasme, ja, dat merk je in geen andere wedstrijd. de hectiek en, ja. en dat, ja, dat, dat stimuleert wel heel erg en het is natuurlijk wel een mooi podium op te presteren. Ja, ik, ik ben maar een klein onderdeel om die renners, want ze moeten natuurlijk zelf trainen en ze moeten zelf alles opbrengen. Maar als ik daar 1 of 2% procent bij kan dragen, dan vind ik dat uh, prachtig. En, uh, ja, die renners hebben de kwaliteiten die ik zelf nooit gehad heb. En als ik een beetje kan combineren met mijn uh, ja, misschien koers in zicht, en, ja, dan, uh, dan, dan is een mooie combinatie mogelijk en dan geniet ik er zelf ook heel erg van. Nou prachtig. Michel, weer wat belangrijk is, jouw gedrevenheid en wat jij als renner nodig had om beter te worden. En dat weet jij als geen ander. Ja, en als jij je dat gewoon dat je blijft overbrengen en die blijft, blijft erover nadenken, dan, uh, dan kunnen je al heel veel Kijk, je mooie weet, dingen met die renners meemaken. Ja, je weet ook wel, soms de goede renners zoals ze goed rijden, hebben geen complimentje nodig. Dat zijn meestal vaak de renners die in een wakkie zitten. Want die heb je ja. de volgende dag weer uit nodig om die goede renner goed te laten presteren. En ja, ik voel dat wel goed aan, ja, ja. Oké okay, Michel, dat uh, heb je zeker gedaan. We danken je voor je medewerking. Iedere avond mochten we je bellen en hebben genoten van je verhalen in de Tour de France. Hartstikke bedankt. Oh. En neem nog een lekkere borrel op een fantastische van. Super, dankjewel ik Michel Brezen, dankjewel Henk Lubberding voor iedere avond aan de lijn. Dankjewel Aart Vierhouten, alle medewerkers bedankt. En u bedankt voor het luisteren. Goedenavond. Goeiedag, hier is Kees. Tijd voor de minder fileberichten. Deze zomer gaan weer miljoenen Nederlanders het land uit. Naar Frankrijk, of nog verder. Ja, dat is lekker, Happy.